Ja. Dolly Tempierik hier weer en uh, ik stond net bij de fotografenhoek en op mijn oog valt op eigenlijk uh, de, de, de grote man uh, van Ziso Lounge, Amel. Ja, goedenavond. Ja. ja, hoe voel je je? Ja, best wel blij. We zijn genomineerd door uh, anonieme mensen, dus het uh, is best wel uh, spannend. Hoe vond je het dat jullie genomineerd zijn? Ja, op eerste, ja eerst vroeg was af hoe kon het nou en uh, het, daarna vonden we het best wel spannend en we wisten niet precies wat we moesten doen. Maar het is altijd leuk zeg maar, als je voor dit genomineerd wordt. Jullie zijn met een uh, leuke club. Met hoeveel zijn jullie er vanavond? Wij zijn volgens mij met z'n twaalf. Wij zijn met, ja, met twaalf man. We zijn zeg maar, met z'n vieren echt uh, van de CISO, van het management en de, en de directie. En uh, daarna aanhang. Het wordt een reuze spannende avond voor jullie hè? Nou, laten we hopen dat we het winnen. En uh, anders kunnen we het iemand anders ook wel. Nou, ik denk dat jullie wel een hele goede kans maken. Want jullie hebben natuurlijk in korte tijd een hele goede naam neergezet. Want hoeveel jaar zijn jullie nou bezig? Officieel zes, maar echt dat we echt professioneel bezig zijn, een jaartje of vier, vijf. Dus het eerste jaar waren we, uh, waren we gewoon een beetje hobby. En toen uh, liep het een beetje uit de hand. En nu zijn we een uh, uh, mooi restaurant voor Zandvoort. En sinds die nominatie, sinds jullie weten dat jullie genomineerd zijn, zijn er nog leuke dingen gebeurd met, met gasten die bij jullie waren en daar iets over te vertellen hadden? Ja, ja wij, te, wij kregen het ook te horen van gasten dat ze genomineerd waren. We wisten het zelf niet, want we wisten niet hoe het precies werkte. En daarna kregen we allemaal positieve reacties van uh, dat ze op ons hadden gestemd. Want wij hadden helemaal geen promotie ervoor gedaan. We dachten, uh, kijk, als, als, we het, als we het winnen, winnen we het. En als ze niet winnen, is het man ons ook gewoon gegund. Dus uh, we zijn nu echt met spanning aan het afwachten van uh, zullen het worden of zullen het niet worden. Nou, het belooft een hele spannende avond te worden. Want de concurrentie is moordend vanavond. Dat kunnen we wel stellen. Hè? En zeker ook in jullie categorie. Dat zijn echt drie kanjers die uh, dit jaar genomineerd zijn. We gaan uh, allemaal duimen. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond toe. En wie weet komen jullie straks met het beeldje in je handen nog even naar onze tafel. Om uh, wat tegen de luisteraars te zeggen toch? Maar ik zal je eerlijk zeggen. Ik gun het zeg maar de andere twee ook. Ja, Want ik zeker. vind zeg maar Faisal van het Zand. Ook fantastisch bezig. Ja. Uh, een manzaakje. doet echt perfect. Uh, de Nobel Tree is een nieuwe zaak van Zandvoort. Dus hun gun je het alleen maar om ze iets in Zandvoort te proberen. En het is toch weer een ander concept. Dus als hun het zouden winnen, zouden we het ook echt heel, helemaal niet erg vinden. Dus, uh... De nominatie is al een prijs op zich, hè? Klopt. Dat mensen het je waarderen en ze nomineren zichzelf eigenlijk uh, zonder te vragen, is al leuk genoeg. Nu wie er wint, is eigenlijk minder belangrijk. Dat vind ik een hele mooie instelling. De, de, de sportiviteitsprijs heb je wat mij betreft Dank in ieder geval al. Hey, ik wens jullie een hele fijne avond en uh, we zien jullie, we spreken elkaar later wel weer even. Laten we hopen. Geniet ervan. Dankjewel Amel. En uh, we gaan door met de volgende interview, want het, uh, ja, ze staan nu rijden dik hier. Uh, ja, het, het fotostudio Zandvoort, uh, staan we hier naast. Uh, dames, uh, hoe is het nou uh, de afgelopen week gegaan? Uh, ik neem aan uh, dat jullie nu wel een beetje zenuwen voelen. Ja, een klein beetje. Het is toch wel leuk om dan als je hier uiteindelijk staat, om dan, uh, ja, dan toch te winnen. Of, we zeiden al, als we genomineerd zijn, nou ja, dan willen we ook wel winnen. He, heb je al uh, je plank afgestoft voor het uh, vissersmeisje? Er oh, is dus altijd ruimte voor. <lacht> ja, nee, we gaan het zien. Het is een leuke, gezellige avond. En uh, ja, als we er dan toch zijn, dan nemen we het liefst natuurlijk ook mee naar huis. Hebben jullie nog speciale mensen meegenomen? Ja, de, mijn ouders, vrienden, familie. <lacht> alles. Ja, alles. van alles en nog wat. Dan ja, ik toch? Vrienden, familie. Ja, want ze is een met een paar vriendinnen. Dus uh, ja. ja. Dus, uh, maar uh, de reacties de afgelopen tijd, we hebben we natuurlijk al gehoord. Hè, vorige week waren jullie ook in de uitzending. Ze zijn lovend, toch? In ieder geval dat jullie al genomineerd zijn. Ja, heel veel positieve reacties. Iedereen die we vragen van, oh, heb je al gestemd? Oh ja, natuurlijk hebben we al gestemd. We hoefden, we hoefden het niet eens te vragen. Ja. Dus dat was wel uh, echt heel leuk. Ja. Merk je het ook als je genomineerd bent hè, als ondernemer van het jaar? Uh, dat het ook nieuwe klanten op, opwekt. Misschien wel. Je bent toch weer even onder de aandacht overal. En helemaal in Zandvoort. We hebben ook best wel veel buiten Zandvoort werk. Is het is ook wel weer leuk om een lekker een beetje hier het wereldje binnen te komen. Dus uh, ja, ik denk het wel. Ik wens jullie heel veel plezier vooral vanavond. Niet te zenuwachtig zijn. Geniet er vooral van. En uh, ja, ik hoop jullie terug te zien aan het einde van de avond. Want dan betekent, betekent dat iets goeds. Ja, dat, ja, dat hopen wij ook. Ja, Tot straks. Bedankt. Proost. En we gaan lekker naar, terug naar, naar muziek hier bij ZFM Zandvoort. En we komen zo meteen weer... Terug bij jullie! We zijn uh, weer live hier in uh, de mobiele studio bij de haven van Zandvoort. En uh, ondertussen, ja, Islem is hier aangeschoven. Ondertussen, Islem, jij hebt uh, hoop meegemaakt de afgelopen twee jaar na jouw uh, ondernemer van het jaar verkiezing. Heel veel. Goedenavond allemaal. We hebben echt heel veel meegemaakt, gemaakt, zeker. Uh, we moeten met heel veel plezier, onze mooiste zaak in Zandvoort Noord moeten wij ja, afschrijven nemen, doordat we hebben uh, de mooiste locatie, vind ik, van Zandervoorde gekocht. En dat is Bad Huisbelein nummer 3. Tegenover het strand, en dat was altijd een droom. We hebben uh, genoten, twee jaar geleden was het hier zo spannend voor ons, om te weten wie is de winnaar. Toen hebben we het mooiste, door, dat wij de beste ondernemer van dit jaar, 2017. In 2018 moeten we afscheid nemen van onze haringmeisje en uh, Tobber van Zandervoorde, ook de autobedrijf van Zandervoorde. En ja, dit jaar om mij te maken is hartstikke leuk weer. Elke jaar het is het weer spannend. En om te laten dat iedereen weten, we, uh, we zijn op dit moment wel gesloten door dat wij me bezig met verbouwen eigenlijk. En uh, 16 december is onze opening. We hebben een uh, mooie wereldzaak van gemaakt, we hebben een franchise genomen voor het allereerste keer hier in Zandervoort en dat is uh, New York Bidze. Uh, nog een verrassing, we hebben ook een andere franchise ook genomen op hetzelfde zaak, dat is uh, ook van Giel, dit is Schipijs en uh, dat is ook voor het allereerste keer ook in Zandervoort. We onze ons eigen product en eigen winkels, de snackbar en de softe ijs, dus we hebben echt een wereldzaak van gemaakt. 16 december is de opening, Zet het gewoon vast op uw agenda, u bent van harte welkom en weekende van de voren gaan we 100 pizzas gratis geven en de ene die ons liked op Facebook, dus even snel like ons op Facebook en u krijgt uw pizza gratis thuis. Nou, de factuur sturen we morgen naar je, voor adverteren. nee joh. hartelijk gefeliciteerd. En uh, wij, hebben, wij krijgen in ieder geval voor de heer waarde uh, kaartje. Je bent drie maanden welkom bij ons. Drie maanden welkom? Oké, okay. nou hartstikke leuk. Bedankt Islam. Hij is uh, in ieder geval de ondernemer van het jaar 2017. En dat zie je ook maar weer aan zijn woordje. En uh, we, we hebben nieuw veel hot nieuws. We krijgen een New York Pizza in Zandvoort. Nou, hoe nou, leuk is dat? Ik kom binnenkort met de advertentiemap bij je langs. Iedereen van harte welkom. Oh, dat behoud Ja, ik. Het uh, Zandvoortskwartiertje is officieel aangebroken. En dat betekent dat de, ja, de, de ondernemersprijzen ietsje later worden uitgereikt dan uh, verwacht. Ondertussen is burgemeester Molenburg ook binnengekomen. En nog vele andere mensen vanaf te uh, weten. Uh, Dolly, hoe beleef jij je deze avond? Ja, ik, uh, ik krijg een klein beetje het, uh, het, het gevoel alsof ik een klein kind ben op Sinterklaasavond. Ja, dan moet je toch een paar weken wachten. Nee, maar dat gevoel krijg ik. Ja, ja, ja. Je, je, het wordt spannend. het ja, wordt spannend. Je bent benieuwd uh, wat, wat het cadeautje gaat worden vanavond. Je bent benieuwd hoe het zich uh, gaat ontwikkelen. En We hebben nu uh, bijna alle ondernemers wel gesproken die genomineerd zijn. Ja. Uh, er zijn me net een paar ontglipt. Die van het zand die waren net weg voordat ik ze in de kladden kon grijpen. Om het zo maar te zeggen. Maar uh, ja, je bent gewoon reuze benieuwd. Wie, wie gaat het nou worden? En hoe gaat die avond? Vond verlopen. En wat krijgen we allemaal te zien en te horen. Ja, weet, weet je He? wat uh, wel is? De organisatie heeft aangegeven dat er wel een paar kleine veranderingen zijn gekomen. De ja? afgelopen jaren waren een beetje langdradig. Hè, met pitches, filmpjes ja? en zo. Ze hebben dat element filmpjes nog zeker erin gehad. Want dat maakte de ja, avond. dat was ook wel He? heel leuk. Ja, zeker. Maar uh, de pitches zijn verdwenen bijvoorbeeld. En ze hebben er meer entertainment in gegooid. Dus je zal ook uh, verwachten dat uh, bijvoorbeeld Adam Spoor op gaat treden zometeen. Oh, en uh, nog een paar andere optredens kunnen we verwachten vandaag. Die zit midden in een verhuizing. Dat zou ik wel bijzonder vinden. Ja, dat, uh, dat uh, gaan we binnenkort ook verslag van doen, hè, trouwens. Van Adam Spoor? Ja, als hij uh, gaat verhuizen. Een nieuw programma. <lacht> <lacht> ja, wij verhuizen met UW. Ja. <lacht> verhuizen met Spoor. Ja. ja. In ieder geval, uh, we gaan uh, ons... Klaarmaken voor de prijsuitreiking op het podium, Dolly. Ja. Ik ben benieuwd, jij bent benieuwd. Iedereen even... benieuwd. Ik uh... denk dat de luisteraars thuis helemaal benieuwd zijn. En je ziet ook, uh, als je zo om je heen kijkt, de mensen. Er zijn er nog maar weinig die heel ontspannen staan te praten of te doen. De meesten die worden steeds Rob. zenuwachtiger. Rob. En die zijn steeds uh, enthousiaster aan het worden. Rob. En uh, ik zie ook dat de genomineerden allemaal inmiddels al plaats hebben genomen ja, zeker in het VIP-gedeelte. Dus wat dat betreft in. zijn de zaken al op orde. Uh, ik zie dat Roy een gast ja. voor ons aan tafel heeft meegenomen. Oh, Rob, een gast aan tafel project. Rob de Graaf. <laughs> Rob <de> Graaf. <laughs> Goedenavond. Nu nog voorzitter van de ijsbaan. Ja. ja. Jij kent natuurlijk al deze ondernemers. Ja, de meeste wel. Als sponsor van de ijsbaan bijna. Nou, zo, zo, zo helaas is het niet. Maar de meeste wel. De meeste wel. Die uh, gunnen ons heel veel en dragen ons een, uh, ja, voor een ijsbaan warm, een warm hart dus toe. Niet te heel... warm, want dan smelt het weer. Dat hè? is ja. absoluut, absoluut, absoluut. Nee, het is heel Mie leuk. Wij komen hier eigenlijk altijd ook mede om je gezicht te laten zien. En eens te kijken: van jongens, kunnen we er nog misschien wat meer uithalen? Maar het is geld. Uiteraard. Hoor. En daarvoor zijn wij hier ook. Oké, okay, is ja. dat zo? we nou, ja, ja, zijn concurrenten. Ja, wij, nou, wij sponsoren jullie weer. Hè? Ja, dat, dat doen wij al... ook al jaren. Ja, dat is dus... super hoor, dat is super. Dat zou ik super samenwerking. Zo maar gaat het kringetje. weer een nieuwe samenwerking hè? met het uh, nieuwe café absoluut mooie band hebben jullie opgebouwd in een korte nou, tijd nou we hebben een, een, een goede band opgebouwd die is in Nobel 3 is een heel mooi bedrijf kwam natuurlijk op een voor ons een beetje vervelende plek alhoewel ik het een aanwinst vind voor het Raadhuisplein maar we zijn met de eigenaren, Barry en Pim heet die geloof ik, hebben we goed gesprek gehad, want wij wilden onze vrijwilligersavond daar organiseren. Dat ging helaas niet, omdat zij vrijdag en zaterdag bij wijze van proef bits en bytes gaan doen. Overigens absoluut een aanrader, ik zou daar zeker gebruik van maken. Maar we gaan waarschijnlijk wel de officiële opening, waar we altijd onze sponsors voor uitnodigen, gaan we daar waarschijnlijk wel ontvangen. Dus dat wordt wel even apart, want hè, niet voor niets bestaan we tien jaar dit, uh, dit jaar. De ijsbaan uh, gaat uh, er iets anders uitzien dit jaar. Ja. Natuurlijk door Noble Tree. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Nou, We worden een klein stukje groter. Dat is nog wel eens het meest positieve. Uh, we gaan met een container werken van waaruit wij de schaatsverhuur gaan uh, organiseren. Maar als je daar echt wat meer over wil weten Roy, dan zou ik zeggen nodig Leo Misebeek even uit uh, achter de microfoon. Ja, zeker, Want die kan he? al het ins en okay. outs daarvan vertellen. Oh, okay. Het wordt in ieder geval wel weer heel erg leuk. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem gewoon binnenkort uitnodigen in een van onze programma's. Nou ja, jullie weten dat we hem uitnodigen in de kors, voor kerst. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Rob, heel veel succes en uh, we hopen dat wij net zoveel geld ophalen als jullie. Ik zal het best voor jullie gaan doen. Veel succes met je uitzending. Oké, okay, <laughs> bedankt, hè. Dat was dat Rob was de Graap. Altijd gezellig, die man. Uh, ja, wij uh, langzaam uh, gaan de ondernemers uh, die genomineerd zijn, plaatsnemen op hun zetel. Uh, ja, ze ook, zijn op, allemaal dat doet Sinterklaas al, uh, ook trouwens, hè, Dolly. <laughs> Sinterklaas heeft de ja, ja, zetel. Ja, ja. ja de genomineerden ook. Dus ja. dan hebben ze toch weer iets gemeenschappelijks, ja. hè? Allee, Zie je wel dat het spannend is? Ja, dat zeker weten. Dus uh, nee, we gaan nog even een stiekje draaien, denk ik. We Kijk even naar onze techneuten, Jelmer en Thomas, heel erg bedankt voor jullie inzet sowieso. En, P en Patrick natuurlijk ook voor het rennen net. Uh, we gaan uh, even muziek draaien en dan komen we zo meteen bij u terug met ja, dan wel denk ik de uitreiking. We zijn nog steeds hier bij de haven van Zandvoort, bij de ondernemersverkiezing 2019. Hille Jansen, namens de gemeente Zandvoort. Jazeker. En weet je hoe vaak wij dit al hebben ge georganiseerd? Nou, ik ik zou... denk dat het bijna tien jaar is. Nee, het is al de elfde keer. Want ik ben hiermee begonnen in 2009. Dat is ongelooflijk. En het is wel steeds anders geworden. Het is gegroeid, maar we zijn begonnen met de verkiezing Zandvoortse ondernemer van het jaar. En dat, dat trekt zoveel mensen. Dat is zo mooi om te zien ieder jaar weer. Ja, positief. Hè? Heel veel nieuwe ondernemers dit jaar ook genomineerd. Hoe vind je dat? dat? Eigenlijk, je begint een nieuwe ondernemer met heel veel risico. En dan word je ook meteen al genomineerd. Nou, ik vind het vooral lef hebben. Ik vind het zo knap. We zijn, ik, ik ben met de jury mee geweest op werkbezoek. Hè? En uh, je hoort weer zoveel andere dingen. En ik vind het zo knap dat jonge mensen, vooral jonge mensen, zoveel lef hebben om gewoon een eigen bedrijf te beginnen. En dan helemaal met een goed plan en met een filosofie erachter en voor de toekomst nog dingen voor verbetering echt petje af. En samen willen werken met Zandvoort. Nou, dat was ook van, uh, uh, waar doe je allemaal aan mee? Bijvoorbeeld CISO Lounge doet mee met uh, de Culinaire Rondje Dorp. Die zit ook weer in het uh, Centrum Horeca Overleg. En dat zijn allemaal mensen die dat gewoon daarnaast doen. En van uh, Culinaire Rondje Dorp word je niet rijk, maar het is zo belangrijk om met z'n allen dingen te blijven doen. Dus ja, waardering. Uh, tot slot, uh, Hilly, uh, wat uh, verwacht jij van deze avond? Er zijn elkaar een paar kleine veranderingen in de show, toch? We hebben vooral gefocust nu op feest. Vorig jaar hadden we vooral heel veel informatie over duurzaamheid. En je merkt gewoon dat de aandacht verslapt. Dan denk ik als we het één keer per jaar doen, laten we dan maar vooral feest vieren met elkaar. Want zo vaak komen we niet bij elkaar. Hilly, dankjewel voor je tijd. Want ik krijg net een seintje van Gilles dat jullie gaan beginnen. Heel veel plezier hè. Ja, jij ook. Ja, dames en heren. Ze gaan beginnen. En daarom gaan wij ook vooral even volpraten totdat de eerste klanken van de... De muziek gaan beginnen. Ondernemer van het jaar 2019, wie gaat het worden? Dat is de grote vraag vanavond. Gaat het café Het Zand worden in de categorie horeca, café of eetcafé Het Zand, Tree en sushi restaurant Siso Lounge? Of wordt het in de categorie retail, ABC en More? De dierenwinkel Zandvoort, Sea Optiek. Of wordt het in de categorie overige de fotostudio Zandvoort, Zandvoort Makelaars of het raceteam van Dylan Koster. We wachten het allemaal af wat er zometeen gaat gebeuren op het podium van dingen. En we tellen af, dames en heren. De teller staat nu op 56. De muziek mag wel op de langzame kant op de achtergrond. 50 minuut, seconden nog, dames en heren. 30 seconden. 35 seconden. Ja, het gaat nu echt beginnen, hè, Roy? Zeker weten, het wordt het gaat spannend. Nu echt 25. Dus af. Iedereen gaat nu ook richting het podium om mee te kijken naar die klok die aftelt. Oké, okay. 16, 15, 14. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En het is begonnen. En er valt stilte op dit moment. En dat betekent dat het uh, evenement nu begonnen is. De mensen thuis krijgen, oh, de mensen krijgen hier racebeelden van vroeger te zien. Want dat is toch wel een beetje het thema. ...van 1939. De opening heeft natuurlijk alles te maken met Formule 1 2020. Zo is deze evenement ook eens aangekleed. Nog steeds racebeelden van 1948. Tot nu toe werd er in Nederland nog nooit een internationale auto geweest. De eerste organiseerde de knacht deze dagen ter inwijde met het nieuwe CP van Zandvoort. Beden tienduizenden volgen ademloos de opwindende strijd, waarin gevaarlijk maar uiterst sportief wordt geregeld. In de laatste tien ronden rijden de rivalen bijna steeds wiel aan wiel. In een gewaagde eindspurt schieten de beide wagens vrijwel gelijktijdig op de finishlijn. Vrijwel, want één tiende seconde verschil maakt Prins Bira tot de winnaar. Goed, nou dan is... Uh zijn de genomineerden en de winnaars van de drie categorieën bekend. En dan zijn wij denk ik allemaal wel even toe om een stukje ontspanning. Even de spanning eraf, ook bij de genomineerden, maar ook bij het publiek. En wij gaan even pauzeren gedurende een kwartiertje, twintig minuten. Tijd voor een drankje en niet vergeten om te netwerken. Ja, en dat uh, was de eerste deel van Ondernemerschala 2019. In ieder geval uh, ja, fotostudio Zandvoort, uh, ABC en meer. En natuurlijk uh, het Zand zijn de genomineerden nu die een kans maken op het uh, je haringmeisje. Uh, Peter Tromp is ondertussen uh, aangeschoven hier aan tafel. Uh, Peter, uh, jij bent jurylid? Ja, dat klopt. En waar heeft, uh, ja, wat, wat, uh, welke criteria heeft uh, de jury uh, opgelet? Uh, dit jaar natuurlijk ook op uh, uh, de Grand Prix, die heel belangrijk is. Vleden jaar hadden we duurzaamheid. Uh, de tijd om uh, te kiezen is een beetje lastig ten aanzien van een Grand Prix. Want we zijn nog een maand of vijf, zes verwijderd van. Dus uh, we hebben ondernemers gesproken wat wij anders hebben gedaan als jury dit jaar. Vergeleken met de afgelopen jaren is dat ze allemaal een bedrijfsverzoek gehad hebben. Er waren dus drie categorieën met, drie, met in elke categorie drie genomineerden. En we zijn dus negen bedrijven afgegaan en hebben daar dus een aantal uh, ja, uh, belangrijke vragen gesteld. Maar ook hoe het bedrijfseconomisch is, hoe ze de toekomst zien... Ook wat ze gaan doen ten aanzien van of er speciale ideeën zijn ten aanzien van het grote gebeuren op 3 mei aanstaande wat er gaat gebeuren. En uh, ik moet je eerlijk vertellen, het was dit jaar voor het eerst dat we dat deden. Je krijgt toch een beter beeld van zo'n bedrijf op het moment dat je ze uh, met een bezoek vereert als dat je dat niet doet. Dus de keuze die dit jaar is gemaakt is wel degelijk uh, goed onderlegd. Hoe er kan gestemd worden en er wordt aan jury commentaar gegeven. Hoe wordt dat met elkaar overwogen? Wij weten niet de stemming van de briefjes van tevoren op het moment dat wij jureren. Dat wordt pas na afloop van onze jurering wordt dat bekendgemaakt. Het Zandvoorts Nieuwsblad is de initiatiefnemer, de organisator van het hele gebeuren. Die telt alle stemmen, die telt alle briefjes. Dat telt mee voor 50%. De andere 50% is het juryrapport. Die twee worden naast elkaar gelegd. Dus in het uiterste geval zou het zo kunnen zijn. Ik denk dat dat ook het meest eerlijk is. Zou het zo kunnen zijn dat de winnaar van de stemmen, de ingebrachte stemmen een andere winnaar is dan die van de jury. En dan gaat het aantal uitgebrachte stemmen, geeft dan uh, uh, voorrang. Dus dat is de meest eerlijke manier zoals, het, uh, zoals we het kunnen doen. De opkomst is ietsje minder dan uh, normaal, hè, wat er gewend zijn. Het is nogal veel natuurlijk. Ja, ja. Er is al ook hoop gewoon te doen in het mooie dorp. Ja, zeker, zeker, zeker. En, uh, het viel mij eigenlijk ook een beetje tegen. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met een andere indeling van het podium. Hè? Er zit, uh, uh, wat ik weet is verleden jaar dat de podium aan de achterkant, uh, of dat de ingang aan de achterkant was. Het is nu aan de voorkant. We hebben nu natuurlijk één groot vierkant gebeuren, waar natuurlijk... ...in een bedrijf als de HVC heel veel mensen uh, uh, kunnen. Maar ik denk inderdaad dat er wat minder mensen zijn dan het afgelopen jaar. Ja, dit jaar ook een pauze. Het, het, ja. het was vorig jaar ook wat langdradiger. Hè? Ja. Meer pitch, pitch. Ben je wel blij met deze opzet? Ja, en vooral uh, de indeling. En, uh, de organisatie heeft ook tegen mij gezegd... ...we leren ieder jaar weer. We streven natuurlijk naar het ideale plaatje. En uh, ik heb ze aangesproken afgelopen jaar en het jaar erop, op de slechte kwaliteit van het geluid. En wat ik nu constateer is dat het een stuk beter is. Natuurlijk wordt er onderling wel wat gepraat, maar er wordt veel beter naar de speaker geluisterd. Ook omdat het geluid gewoon veel beter is. Als je goed geluid hebt, hou je ook de focus op degene die aan het praten is. En dat is belangrijk in deze. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, het is een netwerkavond. Het is een avond waar alle ondernemers bij elkaar zijn. Er zijn ondernemers die zo hard werken dat ze weten dat je bestaat, maar dat we elkaar al een half jaar niet gesproken hebben. Nou ja, dan wordt het afgelopen seizoen even doorgenomen. Hoe was het, Hoe was het ten opzichte van het afgelopen jaar? Wat ga jij doen met de Grand Prix? Wat denk jij ervan? En dat soort werk. Gesprekstof genoeg. We spreken je snel weer. Want je zit vol met woorden. Ja. En uh, heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. En dat was Peter Tromp, uh, voorzitter van de jury. We gaan even muziek luisteren. En dan uh, komen we zo meteen weer bij jullie terug. Met misschien wel even de prijswinnaars. We zijn hier nog steeds bij het Ondernemerschala 2009 in de haven van zandvoort en, uh, ja op dit moment is er pauze uh, net is uh, zijn de categorie winnaars bekend en uh, dat uh, zijn het uh, zand fotostudio zandvoort en abc en More. en uh, wij zijn natuurlijk benieuwd wie zometeen naar huis gaat met het vissers meisje ja, het is een gezellige boel hier, uh, de sfeer is leuk en goed, iedereen is blij. En, uh, ik heb net even alle categorieën gesproken, de uh, categoriewinnaars en uh, ze zijn helemaal trots en blij dat zij categoriewinnaars zijn geworden. Maar ze hopen natuurlijk ook wel op dat uh, vissersmeisje. En uh, na de uitreiking zal u zeker de winnaar hier horen op ZFM Zandvoort en zullen wij de eerste reactie krijgen. Dames en heren, u luistert steeds naar uh, ZFM Live hier op de Zandvoortse Eter. Uh, Dolly, hoe beleef jij... Beleef jij de, de avond? Nou, super spannend en super verrassend. Uh, ja, uh, natuurlijk uh, geweldige uh, uh, Feestvreugde voor al die uh, mensen die uh, nu die categorie-winnaar geworden zijn. Ik vind het wel stiller, een stuk stiller dan vorig jaar, valt mij op. Ja, wat, uh, uh, wat Peter Trom net vertelde: dat uh, het podium vorig jaar ietsje meer naar voren stond. En daardoor lijkt ah. het. Wat, uh, maar, maar het kan best ook wel stiller zijn, want er zijn natuurlijk ook die diverse evenementen in het dorp dit, op dit moment. Ja, maar het is inderdaad wat Peter dan zei. Want vorig jaar was ook het uh, VIP-gebied veel groter. Ja, klopt. Ja, want dat waren toen uh, lage tafeltjes met stoelen en het nam toen veel meer ruimte in beslag. Dus waarschijnlijk is er wel hetzelfde aantal uh, bezoekers ongeveer. Ja, dan hoor je die klokken. Het lijken net te klokken bij Dick Ozee van de weekend. Ja, de, wat ja. scheelt het, hè? Ja, ja, ja wat scheelt ja, ja. het. Alleen dat was in de melodie van... Uh, de Where were the clowns, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja, we wachten Ik blijf daar even. toch ook nog met een mooi gevoel aan terugdenken, hoor. Dat ja, De laatste zeker. optreden van Dick, hè? Ja, nee, zeker was weten. was het een prachtige avond. Was ook een mooie ondernemer. Want zijn circus ja. en zijn circus was, ook een, was toch ook een onderneming. Ja, ja, daar zeg je wat. Dat was het zeker, een hele onderneming. Dus misschien moet hij wel die Golden Oldie gaan winnen. Het is is, dat, uh, is ja. dat vandaag? Nou, vorig jaar was het in ieder geval wel. Hoe dat in de kaart zit dit jaar, weet ik niet. Want het is toch een Uffre-prijs. Oeuvre, maar dan uh. was hij toch hier geweest? Ja, niet? zeker weten. Ja, dan That hadden dan ze hem wel uitgenodigd. Zeker. zeker. Maar je hebt gelijk, ik vind dat zo'n prijs hem zeker toekomt. Want er is niemand in Zandvoort die zo'n avond varieté kan maken zoals hij. Het was fenomenaal. Valt, uh, valt jou ook op uh, dat er, uh, dat er uh, heel veel... Uh, ...jonge ondernemers dit jaar genomineerd zijn. Ja, dat is zeker heel opvallend. Uh, ja, inderdaad. Veel jonge mensen. En dat, dat doet hun hart ook goed, hè. Want uh, er wordt vaak heel negatief gesproken over jongeren. Maar je ja. ziet toch hier dat jongeren ook bereid zijn... ...om hun schouders ergens onder te zetten en uh, ergens voor te gaan. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, langzamerhand naar het podium. En wat er gebeurt op het podium is heel simpel... Ja, we Zelf gaan het uh, hoogtepunt van de avond naderen. We zien nu weer beelden van de raceauto's. Dat is toch een soort rode draad uh, door deze avond heen. Ja, Want het was toch, uh, Peter Tromp vertelde ook uh, net uh, dat, uh, dat het uh, uh, toch ook wel het thema heeft gemaakt. Wat gaat men doen met het circuit? Wat ja. gaat men doen met Formule 1? Ja, wat aanklening? zijn de plannen van de ondernemers? Op, oh. In Zandvoort. Na 35 jaar dus eindelijk weer is de Formule 1 terug in Zandvoort. Er zijn allemaal van die toetsenbord warriors die proberen dat allemaal tegen te houden, maar jullie als ondernemers staan natuurlijk te springen om actie. Zandvoort staat weer terug op de kaart, dat is geweldig. Niet alleen als dorp, niet alleen als circuit, maar natuurlijk over de hele wereld. Kijk eens even wat het hier doet bijvoorbeeld, zo'n circuit in Amerika. Amerika is een beetje de Formule 1 aan het omarmen en Nederland komt daar natuurlijk straks bij. Zandvoort staat weer op de kaart. Ik hoop dat jullie zometeen een prachtige prijsuitreiking hebben. Dat die ondernemer van het jaar ook echt de ballen uit zijn hoek gaat lopen om er wat moois van te maken in 3 mei. En dan zien we vanzelf al die sterren voorbij komen. Op dit moment passeert ons Walteri Bottas. Die dus even moet gaan zwaaien naar het volk. Ciao. Walteri. Een van de sterren die straks op 3 mei ook te zien is op dat fantastische circuit in Zandvoort. Ik hoop dat degene die die prijs wint nogmaals ongelooflijk hart zijn best gaat doen. Wij komen met z'n allen straks naar Zandvoort. Ik ben benieuwd wie die prijs gaat pakken. Was dat was Olaf Mol die u hoorde. We zijn bijna toegekomen aan de bekendmaking van de winnaar overal. Wie mag een jaar lang die geweldige wissel... Het was Bart Smeets. Ja, ...trofee, dat geweldige haringmeisje mee naar huis nemen. Wordt dat de winnaar van de categorie overige fotostudio Zandvoort? Of misschien toch ABC en meer in de categorie retail? Of Eetcafé het Zand van de categorie horeca? We gaan het straks horen, allemaal. En we hebben ook natuurlijk net al van onze wethouder Heij vernomen. Wie allemaal in de jury zaten. Die mensen hebben alle genegen genomineerden bezocht. Hebben daar gesproken met de ondernemers. Hebben een goede indruk gekregen van hun onderneming. En dat bij elkaar hebben ze een weloverwogen besluit kunnen nemen. Om daar uiteindelijk ook hun stemmen op te laten verrichten. En niet alleen dat, maar natuurlijk ook geldt het enorm, nou niet enorm, maar geldt het natuurlijk ook mee in de winnaar die uiteindelijk de winnaar wordt. Dus dat zijn allemaal feiten, maar daar zitten we eigenlijk niet met elkaar op te wachten. We willen gewoon weten, wie is nu die winnaar? Wie is nou die geweldige onderneming die een jaar lang die prijs mag meenemen? Maar voordat we zo ver zijn, wil ik graag naar voren roepen... De ondernemer, onderneming van 2018, Autobedrijf Zandvoort, Robin Witte. Applaus voor Robin. Dag Robin. Welkom. Ik zal je even een hand geven, Robin. Hi. Robin is uiteraard met zijn vader, Rob. Rob zit ergens in de zaal. Rob, jij ook van harte welkom. Robin, vandaag het moment dat je afstand, afscheid moet nemen. Van, prachtige dame, van die prachtige dame achter ons. En ik uh, wil je toch even vragen Robin. Wat, uh, wat is je nou het meest bijgebleven met die overwinning vorig jaar? Uh, de spanning dat we hier in de zaal zaten. Met, uh, de mensen die uh, je uh, het goede toewensen. En dan heb je de bokaal in je handen. En dan gaat je telefoon af. De kaarten, de uh, bloemen... Gebak, je wil niet weten wat je meemaakt als je een dag na deze nominatie thuis komt. Kijk, dat is mooi om te horen. Echt waar. Nou, dat is heel fijn om te horen. En uh, wat betekent die prijs? Uh, niet alleen als, als, als, als mens, als robin, maar ook voor je vader, maar ook voor jullie bedrijf. En, uh, dat ik er wel een monteur bij kan krijgen. Heel graag. Een monteur erbij. Dus jij gaat straks netwerken. kijken of je een goede monteur in de, zaad, in de zaal kan vinden. Ik eh, graag. Ja, laat me komen. Nou Robin, eh, nogmaals. Eh, nou, zeg, zeg het meisje nog even gedag. Ik was bij je in de zaak. Je hebt een prachtige replica samen met je vader aangeschaft. Om eh, nog elke dag naar die eh, mooie prijzen eh, te kijken. En er nog van te genieten. Robin, heel erg bedankt dat je hem symbolisch vanavond hebben overgedragen. En daar staat hij. Die is straks voor de nieuwe winnaar. Ik ga je de hand geven en heel erg bedankt. En nogmaals gefeliciteerd vorig jaar met je prijs. Heel veel sterkte voor degene die hem gaat winnen. Iedereen hart gegund. Even een applaus voor de organisatie. Wat al die mensen gedaan hebben om dit klaar te stellen. Helemaal top. Even een applaus voor iedereen. Dankjewel Robin. En nog een hele fijne avond. Goed. Dan gaan we... Over naar de, het sluitstuk van de avond. David gaat straks de prijs uitreiken voor de, de winnaar van de onderneming 2019. En ik hoop dat u allemaal uh, ja, de winnaar een warm hart toegunt. Maar ook voor deze categorieën geldt, allemaal zijn jullie winnaar. En de drie genomineerden die gaan door naar de laatste ronde. Goed. Um, ja... Dan gaan we toch nu beginnen. En ik zou zeggen, start de film. Ja, We gaan beginnen met de bekendmaking van de ondernemer van het jaar 2009. Dit is de finale. Wie gaat ondernemer van het jaar worden? Is het fotostudio Zandvoort? Is het ABC of meer? Of? Is het het Zand-eetcafé? Dat is natuurlijk de grote vraag. Stijgt in de zaal. We zijn. Oh, iedereen is in spanning. Je ziet mensen echt staan klappen in hun handen al van spanning. En, en, en hun handen vasthouden. Je ziet allemaal prachtige beelden van, uh, van de drie uh, genomineerden. Uh, ja, het duurt zo lang, hè? Voordat het, uh, het duurt zo lang ja. Ja, voordat het verlossende woord komt. Ik ben zo benieuwd. Er is ook geen zinnig woord van te zeggen, hè? Nee, maar wel een mooie productie die uh, de Zand wordt. Uh, promoties hebben gemaakt in ieder geval. Absoluut, absoluut ziet er heel goed uit. Het is een uh, mooie uh, film. Daar en gaat ik het hoor. Ik denk dat hij daar nu komt. Oh, nog nee, niet, nog niet. Nog niet. Oh. Ze houden het heel spannend. Heel spannend. Je ziet Foto Fotostudio Sanford even in beeld komen. Die zien we nu, die zien we nu aan het met hoofd voor. Oh, ABC en meer zien we nu. Het zegt nog steeds niks, hè. Het zegt nog steeds helemaal niks. En nu het zand. Ja, weer beelden van het zand. Ja, wie gaat het nou zijn? Het zand, ABC of de Fotostudio Zandvoort? Ik zeg drie. Twee. 1. Nog niks, nog nee. niks. Oh, wat het lijkt net dat het filmpje van Goede Tijden die nu voorbij flitst. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. het thema was race racen. Auto's. Ja, weer met raceauto's. nog steeds, maar niet. Helemaal niet. En ja, nu zien we het circuitpark Zandvoort. Helemaal verlicht, helemaal uitgelicht. De spanning neemt toe jongens, we bouwen een prachtig op. Wie wordt ondernemer 2019? En het en, is... Het is... Het is... Het, is... Nee, het donut zien we die gemaakt wordt door een... Uh... ABC en meer! ABC en meer. En dat zou een hele onverwachte zijn wat zij hebben. Helemaal team. niks ABC aan en meer. Wat applaus. Het, het is een toch gun Anja naar voren. En uh, Wat een ontknoping. Dames en heren, een warm applaus. ABC en meer. Anja, gefeliciteerd. Dat zei ik. Ja. Oh, jij zou trots zijn. Wat gaat er door je heen? Oh, hij is leuk. Ja, gewoon. Nee, nee. Maar toch veel meer dan leuk? Ja, maar ook nee, dat iedereen gewoon op hun stem heeft en dat het zo gegaan. Uh, Heel erg ja, Dat kan me helemaal voorstellen. Nou, je staat er als een uh, hele blije dame, sta je erbij. Wat zul jij morgen een hoop bloemen krijgen? Oh, ja. Ik heb de eerste borstel binnen. Je hebt de eerste borstel binnen? Nou. David staat al klaar met. Uh, ja, het, het bordje wil ik eigenlijk zeggen. Nou, dan mag je het bordje. Dat de burgemeester Baaf Molenburg uh, geeft het vis. Nu van Bord. Die? Zal ik. Uh, Dames en heren, de winnaars onderneming 2019 ABC en meer. ABC en Moor is de grote winnaar van ondernemersverkiezing 2019. Bedankt aan de zaal. Kan je nog wat opbrengen? Ja, natuurlijk. Iedereen. Oh ja, vroeg aanstaande. Oké. Nou, ik ga natuurlijk iedereen bedanken voor het stemmen op mij. En ik bedank uh, eigenlijk Richard en mijn dochters dat het mogelijk is dat ik de winkel heb in ieder geval. Want ze doen toch ook heel veel voor mij. En uh, deze, mijn linkerhand of rechterhand heet dat, ben ik ook onwijs blij met. zonder hun kan ik het echt niet. En uh, heel blij op iedereen die uh, op mij gestemd heeft. Want dat is toch wel uh, het uh, belangrijkste in dit geval. En dat we maar weer een heel mooi jaar gaan maken. Met de Formule 1 natuurlijk. Bij mij is al de eerste uh, uh, bedrijf gekomen of ik uh, wat wilde gaan doen met ze. Maar wat weet ik nog niet. Dus dat uh, gaan we kijken allemaal. Heel erg bedankt en uh, tot volgend jaar. Dankjewel. Dames en heren, nog een geweldig applaus voor de winnaars. En geniet ervan. En uh, het is jullie gegund. Goed, nou dit was uh, de editie 2019, dames en heren. We gaan uh, straks nog even lekker netwerken en dansen op de muziek van uh, Mirjam Ferrano. Met, uh, met een heerlijke swing en uh, gaan lekker de wens van de vloer doen. Heel erg bedankt voor uw aanwezigheid. Iedereen nogmaals bedankt die heeft meegewerkt. De jury, de organisatie, het personeel. Iedereen ontzettend bedankt. En voor straks wel thuis. En graag het volgend jaar bij de verkiezing Onderneming 2020. En ook alvast veel plezier in mei bij de Formule 1. Dank jullie wel allemaal en graag tot de volgende keer. Ja, dat was Ondernemersgala 2019. Wij zijn hier in afwachting van burgemeester David Molenburg. En natuurlijk de prijswinnaar ABC en meer. Uh, wij gaan even naar de muziek. En dan komen we zometeen bij jullie terug met het laatste interview van deze avond. In ieder geval, dit is Ondernemersgala 2019. Met als winnaar ABC en meer. De Ondernemersprijs 2019 is naar... A, ABC en meer gegaan. Anja, heel erg gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Je, je vertelde al in de Sanford Lunch dat je het eigenlijk niet had verwacht dat je überhaupt genomineerd zou worden. Klopt. En nu ben je gewoon ondernemer van het jaar. Hoe voelt dat? waanzinnig echt heel erg uh, dankbaar eigenlijk ook dat ik uh, door iedereen uh, zo gewaardeerd ben en uh, dat iedereen op mij heeft gestemd en ik weet ook dat heel veel mensen uh, uit zichzelf zijn bezig stemmen en uh, dat ze ook bij me kwamen in de winkel van ik heb gestemd en ik wist absoluut niet dat dat zo ontzettend zou spelen in, uh, in het dorp en uh, dat is toch wel heel warm eigenlijk dat dat gebeurt op deze manier dus uh, nee, ik ben er onwijs blij mee. Want je hebt totaal geen stemmen geronseld, om het zo maar even te zeggen. Nee, maar dat, uh, dat is ook tegen mijn principes. Want uh, mensen die gezegd hadden tegen mij dat ze me genomineerd hadden... ...heb ik ook tegen gezegd van heel leuk dat jullie me nomineren, maar ik ga absoluut... Absoluut geen stemmen rond, Want als ik het wil, dan wil ik het op een eerlijke en echte manier winnen. En niet op een andere manier. En zo ben ik ook. Dus uh, gewoon lekker jezelf blijven. En dan uh, komt het ook goed dus. Anja, wat heb je gewonnen buiten dan dat vissersmeisje bij jou op je toonbank mag staan? Uh, ik denk uh, heel veel uh, bekendheid. En ook... Uh, gemerkt dat het eigenlijk iedereen me ook gunt. En dat vind ik uh, eigenlijk ook wel een heel mooi iets om uh, dankbaar voor te zijn. Met Deze woorden sluiten wij uh, af. Maar... Ik wil je nogmaals heel erg feliciteren. En namens ZFM willen we jou graag een maandlang advertentie op Text TV aanbieden. Nou, helemaal goed. Leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik blijf wel heel verstaan. staan. Ik geef je zo even de gegevens die we nodig hebben. en Dan komt het allemaal goed. Ondertussen is onze burgemeester David Molenburg ook nog aangeschoven hier aan tafel. De eerste ondernemerschale. Hoe was hij? Ja, geweldig. Het is uh, ongelooflijk mooi om zoveel mensen bij elkaar te zien. En ik zeg altijd, um, Zandvoort kent heel veel ondernemers. Maar Zandvoorters zijn ook heel erg ondernemend. En dat merk je op een avond als vanavond. Het bruist. Wat ik het lekkere vind van een avond als dit. Ik ben wel in vorige banen bij, van dit soort bijeenkomsten geweest. En dat is dan een beetje stijf en een beetje opgedeerd. En het is hier gewoon heel ontspannen. En ik wil echt, uh, ja, de winnaar van vandaag, ABC, wil ik ongelooflijk hartelijk feliciteren. Want ik heb het veld gezien van bedrijven die genomineerd waren. Uh, en daarvan winnen, dan heb je echt enorm goed je best gedaan. En zeer verdiend. Van harte gefeliciteerd. De gemeente Zandvoort heeft ook best wel een vinger in de pap van dit mooie evenement. Uh... Hij heeft ook duidelijk gezegd dat er een paar dingen moest uh, veranderen. Ik kan niet een vergelijking aan u vragen, want u was er vorig jaar niet. Maar bent u tevreden met deze avond? Zeer zeker. Uh, waar het om gaat is dat uiteindelijk de mensen die genomineerd zijn en de winnaars voldoende uh, in het zonnetje worden gezet. En dat is vanavond heel goed gelukt. U heeft uh, door dit evenement denk ik ook heel veel uh, nieuwe mensen leren kennen. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat is het wel het grote voordeel. Um, ik vind het heel leuk om één op één als nieuwe burgemeester mensen te ontmoeten. Maar wat ik ook heel erg leuk vind is om hier gewoon rond te lopen. En iedereen trekt aan je jasje en zegt van joh, leuk om even kennis te maken. Um, dus het is en praktisch. Maar ook heel erg leuk. Maar ik vind het één op één kennis maken ook heel erg leuk. Ja, u vertelde al op Facebook. Ik heb, ben flink ingewerkt de afgelopen twee maanden. Een hoop nieuwe mensen leren kennen. Ik, ik hou u vooral op, op de hoogte op Facebook. Uh, maar uh, ja, hoe heeft u dat ervaren? Gisteren een plein geopend. Dan weer bij een haringproeverij. U wordt overal uitgenodigd. Ja, kijk, dat is het leuke. Uh, want ja, het, het lijkt er nu een beetje op alsof een burgemeester alleen maar leuke dingen doet. Want er moet ook nog gewoon in de politiek gewerkt worden. En we moeten keihard werken om alle vergunningen voor de Formule 1 met elkaar binnen te harken En uh, dat vergt heel veel overleg in de regio. Maar dan is het des te leuker dat je al dat soort dingen erbij hebt. En dat je op die manier zo ontzettend veel leuke en betrokken zandvoorters kan ontmoeten. En dat vind ik het bijzondere van het dorp. En dat is nog veel meer dan ik gedacht had. Man, man, man, wat zijn hier ongelooflijk actieve en leuke betrokken mensen in dit dorp. Die zoveel ondernemen met elkaar. Of het nou mensen zijn die gewoon een zaak hebben. Of mensen die dat in een, wel, in, in een vrijwilligersorganisatie doen. En dat maakt dit dorp zo mooi. Met deze woorden sluiten we af. Heel erg bedankt voor uw tijd en tot snel. Graag gedaan. Dank jullie wel. En uh, hier sluiten wij uh, dit evenement uh, in ieder geval hier af voor de radio. De mensen gaan hier een netwerkborrel uh, uh, houden. We gaan even draaien naar een stukje muziek. Wij willen bedanken namens ZFM uh, in ieder geval de Zandvoertse Courant. De Zandvoort Beach Promotie. De gemeente Zandvoort uh, Onze techniek vandaag uh, natuurlijk uh, Jelmer en Thomas. Walter voor de steun. Kort draaien voor de Horica vandaag. Uh, Dolly pierik voor de mede-presentatie. En, uh, en natuurlijk uh, de liefde, ik ga hem wel noemen, de lieve taxichauffeur van Fred Spronk. Want die heeft wel de heleboel hierheen gesjouwd. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was uh, Ondernemers Gala 2019 hier op ZFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam was Roy van Buringen. En tot snel.